Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en gersbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. 18PLUS speelt dus. Ja. serieus? Oh. oh, Wat een geld. dat verdikken mij? Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovital vitamine en supplementen. 1 plus 1 gratis. vitaal. dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.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 Praxis. Het is weer kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50 Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. 58 Nieuws. 10 uur. President Trump heeft op social media foto's gedeeld... van de militaire operatie in Venezuela... en de arrestatie van president Maduro. Het zijn beelden van achter de schermen. Zo zijn Trump en een aantal ministers te zien die naar een monitor zitten te kijken. De president zei daarover dat het leek of hij naar een tv-programma zat te kijken. In Venezuela heeft vice-president Rodriguez een tv-toespraak gehouden. Ze zei daarin dat haar land geen kolonie wordt... en eiste de vrijlating van Maduro, die ze de enige president van Venezuela noemde. Rodriguez riep de Venezolanen op om kalm te blijven en de eenheid te bewaren... om zo het best hun land te verdedigen... De Italiaanse premier Meloni staat achter de actie van Amerika in Venezuela. Maar linksorganisaties daar komen in verzet. Een groep van honderden mensen protesteerde bij de Amerikaanse ambassade in Rome. Ze noemen de arrestatie van president Maduro een coup en terreur van de VS. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Venezuela verder aangescherpt na de Amerikaanse aanvallen. Ga er niet heen, het is te gevaarlijk. Je kan zomaar worden gearresteerd. En bij problemen kan de ambassade je niet helpen, zegt het ministerie nu. Mensen die al in het land zijn, moeten binnenblijven. Vannacht nemen de winterse buien toe. In het binnenland valt sneeuw bij temperaturen rond of net onder nul. In het westen valt natte sneeuw. Ook morgen winterse buien met landinwaarts sneeuw. Code geel voor gladheid blijft van kracht. Dit was het nieuws op 538.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 Dat is mijn film. Je destination for the best 538, Dance Department. By Armin van Buren. Nieuw jaar, nieuw me? Of doe je niet aan goede voornemens? Nou, ik heb in ieder geval één goed voornemen. Dat wil ik graag met je afspreken. Laten we dit jaar nog meer gaan dansen.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 samen.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 De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Stil bij Feelings wonen. Hoge kortingen nu in de winkel. Bundels van Hollands nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8.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 KLM vliegt morgen weer op Curaçao, Aruba en Bonaire. Dat deed de vliegmaatschappij vandaag niet... vanwege de Amerikaanse aanvallen in Venezuela. De ABC-eilanden liggen voor de kust van Venezuela. Ook Tui gaat morgen weer vliegen naar de drie eilanden. Passagiers van wie de vlucht gecanceld is...